Amerikaanse actrice Eleanor Parker is overleden... volgens het Amerikaanse persbureau AP. Ze was vooral bekend van haar rol als barones in de film The Sound of Music uit 1965. Ze was in de film de verloofde van kapitein von Trapp... en verliest hem uiteindelijk aan het kindermeisje Maria. Het was de laatste grote filmrol voor de roodhaarige actrice... die in de jaren 50 drie keer werd gedomineerd voor een Oscar... maar ze won de prijs nooit. Parker stierf aan de complicaties van een longontsteking. Ze werd 91 jaar. Het weer, veel wolken in het zuidwesten, kans op mist. Temperaturen is tussen de 1 en 6 graden. Overdag af en toe zon, in het zuidwesten bewolkt. Het wordt al maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Ja, Goedenacht en welkom terug. Nog steeds te gast bij ons is Ivan Baan, architectuurfotograaf. Um, hij reist al acht jaar de wereld rond, leeft uit zijn koffer... komt op de meest ongelooflijke plek op aarde. En van zijn laatste jaar reizen heeft hij een uh, tentoonstelling gemaakt... en een boek wat over een maand uit gaat komen... Dat boek heet 52 Steden, 52 Week in 52 Weken. Uh, daarover doet hij hier verslag. We zijn al uh, een heel eind de wereld over geweest. Van New York, uh, via Egypte uh, naar Nigeria. En de reis gaan wij voortzetten dit uur. Maar graag um, met uw bemoeienis. U kunt ons bellen op 0800 1121. We zijn benieuwd naar plekken op aarde waar u bent geweest. Waarvan u denkt, nou, daar moet Ivan Baan ook maar zo'n een foto gekomen maken... Bijzondere manieren van wonen en leven. Um, metropolen of juist afgelegen uithoeken. U kunt ons bellen 0800-1121. Dat is een gratis nummer en mede mag ook. casaluna.ncrv.nl Ivan, um, zullen we maar meteen weer ergens uh, de wereld over gaan? We gaan uh, naar week, week 16 van je reis. Waar, waar ben je dan? Ja, um, dan zijn we op een puntje... Uh, het meest oostelijke puntje van uh, de Amerika's. Uh, dat is een, klein, een piepklein eilandje boven Newfoundland. Uh, Fogo Island. En dat was vroeger eigenlijk het, het centrum van uh, de kabeljauwvisserij. Totdat het aan banden werd gelegd. Dus een, eigenlijk een soort een redelijk industriële plek. Maar een heel handmatige plek. Uh, een soort heel ruig klimaat. Uh, geweldig landschap met allemaal die kleine vissershutjes. Uh, en nadat de kabeljauwvisserij aan banden was gelegd, uh, uh, ja, stierf die plek eigenlijk een beetje uit. En een goede vriendin van mij, um, die is daar een jaar of zeven geleden. Zij ze was daar opgegroeid, ziet daar kop. En um, heeft haar fortuin gemaakt met een uh, grote telecomfirma in Canada. Heeft die, Can uh, die firma verkocht en is weer teruggegaan naar haar geboorteplek, eigenlijk dat eilandje. En is daar een programma gestart voor kunstenaars, um, heeft hij heeft samen met een Canadees Noorse architect allemaal uh, artist-in-residence plekken gebouwd en nu een hotel. En het is een soort enorme verbindenis met die ruimte daaromheen en die geschiedenis en die traditie die er was. Kan je die ruimte of dat landschap omschrijven? Je zegt ruig en afgelegen, maar wat zien we? Is het warm? Is het koud? Is het... Ja, eh, eh, eh, wat bijzonder is, het, eh, het ligt ook zo midden in de oceaan eigenlijk en afgelegen. Dat is een waanzinnige uh, verschil in weer de hele dag. Wat is een van de dingen wat ze daar altijd zeggen: van if you don't like the weather, wait a minute. Letterlijk iedere vijf minuten verandert het weer daar. Dus uh, al dat soort natuurelementen die zijn er heel erg aanwezig. Ze zeggen: daar, we hebben hier zeven seizoenen en die wisselen uh, elkaar ook heel snel af. In de winter is het helemaal afgesloten. Allemaal ijsbergen die eromheen drijven. In de zomer is het warm en dan is het uh, een soort uitbundig uh, leven. En wat heel grappig is... Uh, al die plekken die hebben een soort hele specifieke namen. Um, uh, de dorpjes die heten... Jobets Arm, Come By Chance... Um, uh, Beggar, Heart's Desire. <laughs> Weet je, allemaal van dat soort. Een hele specifieke namen die ook aan een bepaalde soort ja, gevoel... bij zo'n dorpje zaten. En um, ja, zo'n dat... Dat hele lokale, dat verdween daar eigenlijk naar die kot, naar de, de kabeljauwvis, eigenlijk verdween daar. En dat probeert zij nu door die kunstenaars en door uh, uh, ja, een soort uh, kunsttoerisme eigenlijk daar ja. weer terug te halen. Je bent daar in het jaar reizen, waar je verslag van hebt gedaan, ben je daar drie keer terug geweest. Ja. In drie van de zeven seizoenen die ja, ja. ze daar blijkbaar hebben. Ja. Ja. Um, en je omschrijft het als een van de mooiste plekken op aarde. Je komt werkelijk overal, van, van drijvende krottenwijken in Nigeria... tot ondergrondse, een ondergrondse stad in China, waar we het zo nog over komen te spreken. Wat maakt dit afgelegen meest oostelijke puntje van Canada's, geloof ik? Of, ja, of ja. de Amerika's, zoals je zelf zegt. Wat maakt dit tot een van de mooiste plekken op aarde? Voor iemand die zoveel ziet. Nou, weet je, uh, zoveel plekken op aarde die beginnen zo op elkaar te lijken. Weet je wel. Ik word vaak wakker in een hotel en ik heb geen flauw idee waar ik ben. En uh, die soort van uh, die globalisatie, uh, iedere stad die de McDonald's heeft en dezelfde soort winkels. En de, mm -hmm. Dat, dat is, uh, gaat zo ver. En uh, juist ja, mijn interesse die ligt heel erg in dat soort plekken die heel specifiek nog zijn. En dat heb je op zo'n plek. En wat uh, Zita daar probeert te doen ook door die mensen die daar nog wonen heel erg te betrekken bij haar uh, ideeën met die kunstenaars en zo. Dus alles wat er gebouwd is, alles wat er gemaakt wordt, wordt er door de mensen zelf uh, gemaakt. en uh, Het is een heel, eigenlijk de hele wereld weer heel lokaal terugbrengen naar één punt. Volgens mij heb je zelfs wat muziek meegenomen uit die streek. Uh, Fogo Island Music. Yeah. It's the boy that builds the boat. Ook weer een toepasselijke titel. Hebben we daar een, een stukje van? Zullen we eens even luisteren? Het geluid van de geluid van de vissers. Yeah. I's the boy that builds the boat. And I'm the boy that sails her. I's the boy that catches the fish. And takes a moment to lies her. Hip, your partner Sally Tibbo. Hip, your partner Sally Brown. A Fogo twilling in Bortons Arbor. All around the circle. I took Liza to a dance and faith, and she could travel. And every step that she would take was up to her knees in gravel. Hip your partner Sally Tipo, hip your, your partner part. Sally, part, Sally Brown, folk are at Morton's Harbour all around the circle. I don't want your maggoty fish, they're no good for winter. I could buy as good as that down about a vista. Hip your partner Sally to bow. Hip your partner Sally Brown folk got ready at bottoms harbor all around the circle. I took Lisa to a dance and faith but cheek a track. Kan uit deze vriendin Jessica die achter, achter het glas rustig aan de werkers... op haar laptop opeens omhoog kijkt en hard lachen. Ja, het is een soort taaltje wat je nauwelijks kunt verstaan... Ja. wat ze zingen en hoe ze er spreken en zo. Maar het is oh, ja, zo'n zo unieke lokale plek. en Dat is heerlijk om dat soort plekken terug te komen. Ja. Ik krijg een mailtje, uh, iemand van Eduard. En Eduard schrijft jou dat je maar eens naar Santok in Polen moet gaan... Zandtok is een oud-vestingplaatsje in het westen van Polen. Daarbij Wielkopolski, als ik dat goed uitspreek. Het ligt tegen de heuvels waar de rivier de Nortek uitmondt... in de rivier de Warta. Polen is mooi om te fotograferen. De combinatie van de oude communistische en moderne architectuur... geeft prachtige contrasten. Maar dan wel verder kijken dan Warschau, schrijft Eduard. Ben je er wel eens geweest, Polen? Nee, vreemd genoeg, ik ben nog nooit in Polen geweest. Ben je, nou, ben je veel in Europa op pad, of is het... Minder. Um, oh, hier en daar. Maar het is... Uh, uh, uh, meer de verdere bestemmingen. Maar ja. het hangt er altijd vanaf. Wie weet, weet het komt het nog. Ja. We hebben Maartje aan de telefoon. Goeienacht, Margitje. Goedenavond, Maartje de Meijer. Zeg ja. het eens, Maartje. Ja, ik uh, ben een beetje een collega. Een heel klein beetje een collega van iemand. Mm -hmm. <laughs> uh, ik ken veel van zijn foto's. Ook de foto's die jullie beschreven hebben. Ja. Uh, maar waar hij vooral de buitenkant fotografeert... fotografeer ik alleen maar binnen. En wat fotografeer je zoal? Interieurs. Ah. Alleen maar interieurs. Geen mensen. Mm -hmm. Maar om te komen in interieurs die ik interessant vind... moet ik ook heel veel reizen. En ik heb heel veel in China gereisd. Vooral op de uiterste grenzen. Want hoe verder je wegkomt, het laatste huis om, van het laatste dorp aan het eind van de weg... is altijd het meest interessante. Ja. En voor mij was altijd het criterium bijna... of ik in een echt interessant dorp was... of ik geen spijkerbroeken meer tegenkwam. En of ik geen t-shirts met namaak-Engels-opschriften meer tegenkwam. Herken jij dat, Ivan? Uh, ja, zeker. Dat, uh, eigenlijk dat is hetzelfde waar we ook uh, weer... Wat ik hiervoor zei van Foco. Gewoon dat soort plekken die gewoon nog echt iets heel authentieks hebben. En waar, uh -huh. waar het nog niet, de uh, globalisering nog niet te veel is doorgedrongen. Al zijn ja. dat soort plekken zijn in een heel rap tempo aan het uitsterven. Um, ik was net uh, een paar weken geleden in de Ivoorkust. Uh, waar ik wat van de oude traditionele architectuur probeerde te vinden. Nog, waar iedereen van zei dat is er nog. En ja dan ben je drie, vier dagen aan het reizen. En het is er echt niet meer. Het is allemaal verdwenen. Het gaat het echt gaat heel, heel snel. zitten ja, is... nu in China. Merk jij dat ook, Margie? Of vind je af en toe toch nou, nog wel... Nou, in, in China verdwijnt het natuurlijk. Maar China is natuurlijk toch wel een onmetelijk groot land. Mm -hmm. Dus ja, als je... Ik reis het inderdaad op dezelfde manier met een gids en een vertaler en... Uh, nou ja, wij nemen dan vaak lokale taxichauffeurs. Want... Mm -hmm. uh, die uh, weten eigenlijk het meeste. Mm -hmm. En eh, ja, dan, je ziet het oprukken, maar vooral zie je het toch eerder in de, op, in de kleding oprukken ja. dan in eh, de interieur. De huizen, toch, nou, in die, zeg maar, die verre dorpen waar ik dan probeer te komen, die zijn meestal toch nog wel heel traditioneel. Ja. Eh, ja, er is nu stroom omdat er toch heel erg veel wordt gedaan met eh, zonnecollectoren en met eh, kleine, hele kleine windmolentjes. Er zijn ook allerlei NGO's die dus die aan het stroom proberen te helpen. Yeah. Zodat ze in ieder geval hun mobieltjes kunnen opladen. Zodat dus ze wat contact hebben. Maar nou ja, als je dus echt geen spijkerbroeken... En geen, zo is het in China. Als je echt geen spijkerbroeken en geen namaak Engelse t-shirts meer tegenkomt... Dan, dan word je het. echt heel ver voor reis. Yeah. Yeah. Dan wordt het maar interessant. Dan, dan ben je echt, echt, echt, echt wel, wel, wel yeah. aan het einde. En dan, uh, ja, daar... Ja, dan kom je ook benzinestations tegen. De, nou ja, dat is dus een plastic, twee plastic jerrykantjes. En daar zit een, een beetje olie in en een beetje benzine. Ja. En dat zit onder een boom want dan, langs de kant van de weg. Dan, ja. En ja, de apotheek is dus ook een tafeltje met wat half aangebroken doosjes. Hmm. Met, ja. ja cool. Ivan, uh, Ivan knikt instemmend. Ja. <laughs> tot, tot slot, Maartje, uh, Waar uh, mochten wij dat willen? Kunnen wij jouw werk bewonderen? Um, nou, ik, er is een boek over mijn werk. Mm -hmm. En bij tijd en Weil zijn er ook foto's van te zien. En hoe heet dat boek? Het boek heet Red Roses, Yellow Rain. Red Roses, Yellow Rain. Nou... Die, die hebben we bij deze de eter ingeslingerd. Voor de geïnteresseerden. Dankjewel voor het bellen, Maartje, En ik wens je een goede nacht. Dankjewel. Doeg, dag. Um, we gaan eens ja. even over nog wat verder praten... over de manier van fotograferen van de architectuur. Maar misschien nog ja? één een... ding om ja? even terug ja, te gang. komen over China. Ja. Wat waanzinnig is met die, uh, om nog dat, die authenticiteit te vinden. Mm -hmm. uh, China heeft nu een waanzinnig programma eigenlijk opgestart... de afgelopen um, jaar zo... Om eigenlijk over de komende tien jaar, wat ze letterlijk zeggen... 250 miljoen mensen uit de... Uh uit het platteland naar de steden te krijgen. Ja. Dus die waanzinnige verstedelijking die al aan de gang was... die is nu met een soort enorme kracht uh, uh, nog voortgezet... om eigenlijk al die mensen van het platteland... die geen consumenten zijn, die groeien hun eigen uh, ja, grond en fruit en alles... om die dus tot consumenten te maken, uh, goedkope credit te geven... Uh, allemaal aan een flatscreen tv en een appartementje te helpen. Dus de, juist in China is het nu... Ja, een soort race tegen de klok om dit soort dingen nog te kunnen vastleggen. Nee, het het verdwijnt in een enorm rap tempo. Zodat die laatste 250 miljoen Chinezen ook gelukkig kunnen worden... met hun flatscreen ja. en niet, ja. niet verdrietig in het plantenland moeten zitten. Ja, je kijkt er bedenkelijk bij. Ja. Uh, we, ga, we gaan in China blijven, er ook weer terugkomen. Wat ik je wilde vragen. Uh, de manier van architectuur fotograferen is toch lange tijd, en dat is het nu ook nog steeds op, op, uh, uh, op veel plekken... hele klinische fotografie. Er mogen geen mensen opstaan. Um, nou, er staat niks op tafel als een gebouw aan de binnenkant moet worden gefotografeerd... en wordt opgeleverd. Uh, bijna alsof de, de mens niet bestaat. Een soort totaal schoongeveegde manier van uh, presenteren van dat werk. Jouw werk is eigenlijk complete tegenovergestelde... Rommelig, niet af. Daar kan een vuilcontainer voor staan. Mensen lopen niet poserend uh, door de gebouwen. Uh, als leek kan je dat natuurlijk heel normaal vinden, want daar zijn de gebouwen voor gemaakt. Maar het was helemaal niet gebruikelijk in de architectuur dat je op die manier het werk van die, zeker van die grote namen, vastlegde. Ja. Um, ja, weet je, ik heb geen achtergrond in architectuur. Ik weet bijna niets van architectuur. Ik heb het niet gestudeerd of zo. Um, ik kwam vanuit een hele andere hoek en interesse in documentaire fotografie. Eigenlijk daarin terecht. Ze dus noemen ook geen architectuurfotograaf. Ik noem je fotograaf. Okay, okay. Ja. <laughs> um, nee, dus um, voor mij, weet je, die architectuur, het gaat om plekken, om bijzondere plekken die een connectie met een uh, met hun omgeving hebben. En, en met de mensen daarin hebben. En, Um, ja, die architectuur die is overal anyway, uh, all the time eigenlijk, rond ons eigenlijk altijd aanwezig. Dus um, voor mij die focus eigenlijk op wat er allemaal omheen gebeurt, wat mensen daar doen... Wat, voor, uh -huh. wat die architectuur voor plek in de bebouwde omgeving of in het landschap inneemt... dat vind ik interessante vraag om te laten zien in mijn foto's. En... Uh daarin kan ik met je meegaan. Ik vind de foto's ook interessant te worden zodra er leven op te zien is. Maar hoe kreeg je deze grote namen in de internationale architectuur zover um, dat zij jouw werkwijze ook uh, daar ook in mee wilden gaan? Ja, ik denk dat er een soort... Um, uh, mensen waren een beetje klaar met het hele klinische. En weet je, ik begon eigenlijk met Rem Koolhaas te werken, die ook heel erg geïnteresseerd is om, in al die omgeving. En een van de projecten um, die ik daar heel erg, uh, of, ja, waar ik eigenlijk zeven jaar aan heb gewerkt, is uh, het volgen van de hele bouw van CCTV, het grote gebouw uh -huh. van Rem in Beijing. En het is ook niet zozeer alleen maar dat gebouw of die architectuur, maar het is een, een uh, gigantische skyscraper, het ene grootste kantoorgebouw in de wereld qua vierkante meters. Um, en. Uh, ja, wat er gebouwd wordt door soms 10.000 bouwvakkers... die daar op zo'n bouwplaats wonen, letterlijk. Het is gewoon een kleine stad die eromheen is, waar die mensen wonen. Het zijn allemaal migrant workers die van het platteland komen. Dus eh, ook gewoon het hele leven daarom vast te, daaromheen vast te leggen. En die stad die een soort een enorm rap tempel ja. verandert. Dus maar vanuit jouw optiek als documentair fotograaf... is dat goed te volgen, maar de architect is iemand die tot en met het kleinste detail zijn wereld wil creëren, wil maken, um, misschien niet altijd zo gediend is van improviseren, um, een half-afgebouw al te laten zien. Ja. Weet je, het is ook een uh, ja, plek waar ik nu in ben, ik, ik word niet echt, uh, ik ben niet een opdrachtfotograaf, een architect die me naar een plek stuurt mm -hmm. en zegt van die hoek fotograferen en die hoek fotograferen. Um, Gelukkig die, uh, de uh, opdrachten die ik doe. En heel veel van mijn werk is ook uh, werk wat ik zelf initieer. Maar de opdrachten die ik aanneem, zijn van architecten die en projecten waar ik denk van dat ik ook die andere dingen eromheen kan laten. Maar laat zien. ik het andersom vragen. Waarom denk je dat jouw opdrachtgevers, en dat zijn niet de minste, of eenvoudig gezegd, de absolute Champions League van de internationale architectuur? Waarom denk, denken zij dat? Um, waarom denk jij dat het voor hun interessant is? dat jij hun werk vastlegt. Ik denk, het, het, ik probeer al die gebouwen een plek in de stad te geven... en een plek in het gewone leven eigenlijk te geven. Uh -huh. En um, er wordt natuurlijk zoveel gebouwd... en iedere architectuurfoto is altijd met het perfecte zonsonderganglichtje gefotografeerd. Alles ziet er hetzelfde uit op een, op een bepaald moment. En ja, ik probeer het juist weer eigenlijk iets heel... Uh, Lokaals en uh, uh, unieks te geven. Ja. Gewoon mijn moment en mijn impressie. En het is eigenlijk een hele persoonlijke um, beeld wat ik van zo'n plek probeer te geven. Tja, als ik er ergens ben en het stroomt van de regen, ja, uh, twee dagen later moet ik naar die volgende plek toe. Meestal is dat, staat dat vliegtuig klaar, dus ik moet toch iets van die plek laten zien. Je laat het maken. echte laat de waarheid het, zien. Uh, ja. Het moment zien. Ja. Um. Het zijn, ze staan allemaal niet bekend, de, de groten in de architectuur, dat het hele makkelijke mensen in de omgang zijn. Kan jij goed met ze overweg? Ik denk het wel. En even wat ik ze eerder zei: van het, ik heb niet zo'n uh, klant-opdrachtgever-relatie ja. met ze, maar veel van hun ja, ken ik persoonlijk goed. En, en ze laten mij hun gang gaan en, en waarderen mijn soort uh, visie ook op, ja. op hun plekken. Want wat is jouw visie over de architect? Je hebt onder andere iets gemaakt over um, Chandigarh, de stad in India... die eigenlijk uit de grond gestampt is door Le Corbusier. Ja. En Brazilia, stad in Brazilië. Door um, de Braziliaanse architect uh, Niemeyer, die weer geïnspireerd werd op Le Corbusier. Zij dachten het, dat, het, dat de wereld maakbaar was. En jij hebt daar foto's gemaakt vele jaren nadat zij het uit de grond hebben gestampt. En hoe zij naar de wereld keken. En wat zij bedacht hadden, zo worden die steden helemaal niet gebruikt. Nee. Daarmee zeg je toch ook iets over de, wat jij van de architect vindt, of niet? Ja, en dat vind ik het fascinerende van die dingen. Dat om te zien hoe dat soort plekken... hoe mensen zich eigenlijk ja, adapten naar zo'n plek. Hetzelfde als zo'n plek in Nigeria, in het midden van de oceaan. Hoe mensen hun weg daarin vinden kom je in uh, Brazilië terecht. Helemaal een soort perfect idee van uh, Oscar Niemeyer. Uh, waar je eigenlijk ziet dat die stad in zijn, uh, met zijn basisidee nauwelijks werkte... maar mensen er allemaal shortcuts hebben gevonden... om dat toch werkbaar te laten zijn. Maar je, dan nog heb je de soort van... Ja, de architectenvisie, die daar altijd op de achtergrond is. En ja, dat is voor mij belangrijk om die architectuur echt als een soort backdrop in voor het leven daarvoor. en hoe mensen zich daar ja, in tot verhouden te laten zien. Maar om nog even terug te komen op de vraag. Je toont een soort liefde voor de improviserende mens. Uh, uh, niet totaal. Uh, steden of delen in de stad die totaal af zijn... maar juist die door de mens min of meer gevormd zijn. Daar ga je uit jezelf naartoe. Dat vind je fascinerend. Dat leg je vast met een... nou ja, met een bewondering en interesse... Dat toon je in je werk voor die mensen die daar wonen. De architecten die denken dat ze het helemaal bedacht hebben... hoe we moeten leven. Daar kijk je toch ook wel met een kritisch oog naar. Um, je zou kunnen zeggen dat je kritisch bent op de architect... die denkt, ik, ik maak de wereld... Ja, soms wel een beetje. Want je, je druk je tot nu toe diplomatiek ik, uit. Uh, maar ja. uh, toen ik met Zahad bijvoorbeeld begon te werken, een architect die alles weet je, met de perfecte mm -hmm. soort lijn. Uh, en ook met uh, haar fotograaf. Uh, waar ze altijd mee werkte. En nog steeds ook werkte. En ze, ze gebruikte ons allebei uh, voor, om haar werk vast te leggen. Maar um, Helene Binet. Die alles een soort perfecte abstractie gaf. En ik laat haar gebouwen zien. Met de vuilniswagen ervoor. En de rommel van de stad. En het een soort plek geven. En in het begin was dat, was dat een soort struggle. En vroeg ze me dit en dat te photoshoppen. Wat ik altijd geweigerd heb. Van, er is geen photoshop in mijn werk. En... Um, ja, nu is dat, uh, is dat geaccepteerd. Ja. Um, daarmee oefen je misschien ook wel een zekere invloed uit, of niet? Um. Ja, ik denk dat uh, wordt, uh, het, het, ik denk dat de architectuur wel steeds losser gefotografeerd wordt. Ook dat zie ik ook bij andere collega's en wat andere bureaus. Ja, maar dan heb je het alleen over je, over je collega's, over ja. je vakgenoten. Maar als je ja. nog een stap verder kijkt naar de architecten... denk je dat Zaha Hadid, een, ook een van de wereldsterren in de architectuur op dit moment... denk je dat jouw manier van de wereld, naar de wereld kijken haar ontvankelijker maakt... om meer over te laten aan het lot, aan de gebruikers, aan de bewoners? Um, nou, architectuur is wel een heel lange termijn proces. Mm -hmm. Als je het over grote projecten hebt, die hebben allemaal een span van 12, 15 jaar of zo om te bouwen. Um, ik ik durf dat nog niet zeker te zeggen of dat direct nu een effect heeft. Maar um, ik zie wel die interesse bij al die architecten. Ook in dat soort, in de improvisatie. en Het boek wat ik vorig jaar maakte en de, op de Venetië binnenhalen liet zien... waar we de Gouden Leeuw voor kregen. Over de toren in Caracas. En 45 verdiepingen... Um, ja, bouwplaats, bouwput eigenlijk, die nooit is afgemaakt. Waar dus nu 3000 mensen in wonen en die daar een soort verticale stad hebben gemaakt. Ja. Zonder liften, zonder stromend water. En ja, een soort uh, waanzinnig voorbeeld van hoe mensen uh, een plek zich eigen kunnen maken. En die architecten vinden dat ook fascinerend om te zien. En gebruiken denk ik ook meer en meer van dat soort elementen in hun werk. Die, die, die vertrouwen op de consument als iemand die wat toe kan voegen misschien. Uh, ja, er, er moet. Uh, je ziet toch bij veel architectuur uh, of wat een architect in een hoofd heeft van het, uh, als het. Het kan alleen gefotografeerd worden op het moment dat de sleutel net is overgegeven aan de klant. En alles nog perfect zo staat als het. Uh, het als moet het, toch niet de indruk staat. wekken dat het ja. ooit be bewoond gaat worden? Ik geloof ja. dat er zo'n uh, uitspraak was van Louis Kahn. Uh -huh. uh, wat was het? De drie F's van. Uh, finish it, photograph it, and forget about it. En het is van een uh, gebouw klaarmaken, laten fotograferen en dan vergeten. Want dan komt de mens erin en verandert het. dat moeten we niet hebben. Jouw werk laten het laat La, uh, Misschien zien. Misschien is het leuk om nog eens wat meer uit te wijden... over het project wat je net aanhaalde. Uh, Caracas, Venezuela. Daar staat een 45 meter hoge... Uh, woontoren, de aannemer of opdrachtgever... 45 verdiepingen. 45 verdiepingen, De aannemer, opdrachtgever, komt in de problemen. Het gebouw wordt stilgelegd. Er staat alleen een betonnen structuur. En dan gebeurt daar iets heel wonderlijks... midden in die Zuid-Amerikaanse ja. miljoenenstad. Ja, Caracas is een waanzinnige plek waar... Um, Zo'n 8 miljoen mensen wonen. 70% van de bevolking, als ik het goed heb, woont in Sloppenwijk eigenlijk. Dus allemaal informele huizen, zelfgebouwde huizen. Het is een van de meest uh, violent, gevaarlijke plekken in uh, grote steden in de wereld. Um, en ja, dus een waanzinnige woningnood. Dus iedere plek van de stad waar mensen iets kunnen wonen, proberen ze iets van te maken. Dus zo kwam er acht jaar geleden zagen mensen die, dat, die lege bouwplaats staan. Alleen maar betonnen vloeren en kolommen die er stonden. En uh, ze hebben letterlijk die plek bestormd met 800 mensen. Gezegd, nu is, nu is het van ons. Een eigen bewaking omheen gezet. En nu over de laatste acht jaar... is die uh, groep mensen gegroeid tot zo'n 3000 mensen. Die daar dus alles in hebben gebouwd. Er zijn winkels, er is een kerk, er uh, zijn manieren... Er is geen lift bijvoorbeeld. Maar Hoe kom je zonder lift op de 45e verdieping? Ja, dat is een goede workout. <laughs> uh, trappen lopen. Um, maar er is bijvoorbeeld ook een, uh, een parkeergarage die eraan vast zat. Die is 15 verdiepingen. Ook nooit afgemaakt. En dan zie je dus dat zo'n plek wordt een hele eigen economie, dus mensen die uh, zetten een taxiservice op, die dus op de uh, ramps van de parkeergarage naar 15 verdiepingen naar boven rijden. Dan heb je al een deel van de toren eigenlijk beklommen. en hoef je nog maar 20 verdiepingen naar boven te lopen. En ze zo... bouwen hun eigen verticale stad, ja, ja. Ja. winkeltjes en alles. Uh, de gym die op de 30e verdieping is. Hoe heb je en... dit project ontdekt? Ja, ook weer zo'n soort manier dat je. Um, ik was 3,5 jaar geleden voor het eerst in Caracas. Uh, ik was toen voor het MoMA een project daar aan het fotograferen. Uh, voor de show Small Scale, Big Change. Eigenlijk allemaal projecten in de, ontwikkelde, uh, in de derde wereld ontwikkelingslanden. Uh, die met architectuur te maken hadden. Dus ik was daar een week of anderhalve week in de stad. En mensen vertelden me erover. En ik ja, was meteen gefascineerd daardoor. En... Um, een uh, bevriende architect daar die heeft me toen geholpen um, nou ja, om dat eerste contact daar te krijgen met die mensen. Het heeft heel lang geduurd omdat ze ja, heel erg schuw zijn van uh, uh, nee, journalisten, pers en buitenstaanders. Het, het is helemaal afgesloten. Het is een, een en hoe heb je milieu. dat vertrouwen kunnen krijgen? Ja... Uh, weet je, ik ben geen journalist... ik probeer er geen sensationeel verhaal van te maken... en um, dat veel laten, zien, veel laten zien van wat voor soort werk ik fotografeer... En ook hun curiositeit op te wekken. En gewoon die interesse in van hoe ze, uh, ze zo'n wereld zelf maken. En dan eigenlijk weer hetzelfde wat er gebeurt. Mensen zijn zo trots op wat ze hebben gemaakt. Dat zie je hetzelfde ja. bij een grote architect die je uitnodigt om een nieuwe gebouw te maken. Als zo iemand die in zo'n sloppenwijk woont. Ja. Uh, dus ze laten je dat dan toch in en willen het allemaal laten zien. En, het, en er ontstaat een echte gemeenschap. Ik, ik, ik zei in het uur hiervoor, je bent bijna nooit in Nederland... dus ik zal je eens even bijpraten. We hebben hier een nieuwe term, dat is participatiesamenleving. Ja. Heb je ervan gehoord? Ik heb er wel van gehoord, maar ik kan het niet helemaal omschrijven. Nou, dus we zijn nee, er zelf ook uitleg. nog niet helemaal uit. Maar um, kort door de bocht um, betekent het dat de twee regeringspartijen... de VVD legt het uit als mensen moeten wat ondernemender worden... het zelf gaan doen, en dat noem je dan participatiemaatschappij coalitiegenoot Partij van de Arbeid, geeft aan hetzelfde woord weer een andere uitleg. Um, meer iets in de sociaal-democratische hoek. Enfin, wat het precies is, daar zijn we allemaal nog niet over uit, maar het heeft in ieder geval te maken met een soort behoefte aan gemeenschap. Dat is in een land, zoals jij eerder omschrijft, waar alles af is, en netjes kaarsrecht ligt en er weinig geïmproviseerd wordt, is dat zoeken naar zo'n... En Naar participeren. Om, ja, jij nu, nog iets te om doen. zelf nog iets te ja, doen. Want ja. het is er al, het ligt er al. Ja. Het is moeilijk en we hebben er blijkbaar behoefte aan. Dat merk je van alles. Wat jij nu beschrijft, daar dit, dit lege gebouw... waar mensen hun eigen woningen in bouwen... zou ja. je kunnen zeggen. Totale omgekeerde, ja. Dat is echt een participatiemaatschappij. Ja. Ja. Ja. Uh, ja, mensen... maar dat ontstaat uit een hele hoge nood natuurlijk. Maar je ziet ook... Uh, ja, hoe vinderingrijk mensen zijn... en. Um, uh, ze zelf echt een, ja, een hele community, een, een kleine stad bouwen... met alle functies daarin en het, uh, uh, zich daar ja, al die dingen weten op te lossen. Er is bijvoorbeeld geen stromend water in, maar dan is er dus een groep mensen... Uh, die dus de hele dag uh, verdieping voor verdieping... met een soort geïmproviseerd systeem van slangen en pijpen... Uh, allemaal watertanks op iedere verdieping bijvult... En ja, zo, zo ontstaat er een hele een echte community en een echte participatie. Had je het gevoel dat die mensen daar, een, ze zijn absoluut niet rijk? Ze komen waarschijnlijk uit de sloppenwijk... hebben een soort kleine verovering gepleegd in een ja. soort middenstandsbuurt... zoals ik het uit de foto's ja. dacht te zien... Zijn ze tevreden, gelukkig? Wordt er gelachen in het gebouw? Wat is je indruk van die, deze kleine maatschappij in de maatschappij? Zeker. Nee, het is wel fascinerend om te zien. Want die sloppenwijken, die zijn echt gevaarlijk. En ik heb daar ook wel gefotografeerd. En dan loop je er rond met twee gewapende guards. En, maar dat wel. Uh, dat is ja. echt gevaarlijk. Maar die, de, de toren zelf is... Uh, ook omdat ze het zo streng controleren wie eigenlijk in en uit komt. Uh -huh. En een soort... Commissie, ballotage hebben van wie er in en eruit komt. Is een hele echte gemeenschap en eigenlijk heel vrij en open. En ja, het is een, echt een soort middenklasse die daar leeft in, uh, in Venezuela. En dan zie je hoe, hoe ernstig het ook gewoon gesteld is met zo'n land en, ja. en wat voor complete chaos dat is. En een regering die een, de soort top. Uh, 1% die hun zakken vult met de rijkdom en de rest van het land die het zelf kan uitzoeken. Ja, ja Die mensen die weten het ook zelf uit te zoeken. Ja. Dus of het nou wel of niet aan te raden is aan Rutte en Samson om een half af een half afwoontoren ergens neer te zetten... die de mensen zelf kunnen gaan indelen. Nou, wat wel heel interessant is om te zien... weet je, die sloppenwijk, wat het grootste probleem is eigenlijk... is dat er geen infrastructuur is, geen eh, stromend water... geen eh, sewage en dat soort dingen, riolering. Um, dus een, een, om een bepaald soort grid neer te leggen... en daar mensen dan de vrijheid in te geven... om dat in te richten naar wat zij nodig hebben... is... Uh, uh, daar is heel veel voor te zeggen. En dat, uh, dat zou je hier op een bepaalde manier ook kunnen doen. Eigenlijk een soort grid maken waar mensen uh, ja, op kunnen intappen. We gaan uh, nog, even, nog even intappen naar uh, Ghanese muziek, die je ook heb meegenomen. Ja. <laughs> It's juice! Zie ik, ik kwam terug van Ghana. En ik wil deze dans die iedereen was doing over daar. Amsterdam. QB tried to show me hoe je het doet. Me down in this place And he said to be yes. <laughs> Nobody wanna see you rising And when they do, they don't even like it They just wanna see you deep in crisis Drive us off, you don't need a license Holla her, she can even ride it Go ahead, move your feet just like this Then he showed me the latest We walk over them haters Now what you do my zonto Now watch me do my zonto Now watch me do my Now watch me do my zonto Now, watch me do my son's door. As on we walk over the haters Now what you do, my son on door, on door, on door. As on door, on door, on door. As on door, on on As on We walk over the haters Now what you do, my dear, They all wanna learn how to do this. So, I'ma take you right through this. As on to not system movement. So, when you jump on the floor, better use it. First step is a step. You if you freestyle when you step, step Put your hands in the air then you rep, rep So go, go, go, twist your fingers You can wave and say hello You're rising And when they do They don't even like it They just want to see you Deep in crisis Drive us off You don't need the license Holla her She can't even ride it Go ahead Move your feet Just like this Then he showed me the latest. We walk over them haters Now what you do my zonto I Now watch me do my zonto Now watch me do my zonto I zonto I'm here when you need to explode. Move to the rhythm, here we go. I'll show you how to do this. So, yeah. some in sa, uh. men kasa, open cross and the south. I'm just Thing. Enjoy your life and ting Because it's your life So make sure you give thanks to the whole high and ting So are dupes come I don't care about the hater I make paper Them and them are chaser while I'm the baker Yeah, yeah. Cause Life can be a rollercoaster Taking you round and round and again Sometimes when you feel it's over Boop. And you feel sad and down and again Get up, put this tune on and dance Let's azonto, azonto. You know you want to you want So let's e azonto Head, shoulders, knees nice and toes Toes free. So, so. oh, yeah, she was, she was, she was, she was, she was, Azonto, muziek uit Ghana, meegenomen door uh, mijn gast van vannacht, Iwan Baan, fotograaf. Radio 1, Casa Luna, Nathan Vecht. Azonto, Azonto. Ja, Azonto, dat, dat is ontstaan een uh, dansmuziek in Ghana. Eh, moderne dansmuziek. En het is nu eigenlijk overal voor over West-Afrika... Eh, hoor je het nu. Eh, het nummer was ook letterlijk heten Azunto. Eh, en het is eigenlijk... Ja, je ziet mensen op straat... Eh, twee, eh, die twee kleine pasjes doen... en een beetje bewegen. Maar het zijn ook allemaal eh, andere bewegingen... die ze erbij maken. Ze doen de was of ze, ze boksen... of ze bidden of ze zwemmen... of strijken of allemaal huishoudelijke dingen... En en dat doe je allemaal op die dans van die muziek. <laughs> op het ritme van de muziek. Wat me nog opviel in je, in je fotografie. Je, je fotografeert ook vaak van boven. En um, als je in New York bent. Je verhaal met de helikopter. Of in Peking met alle hoogbouw. Dan kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Maar zoals je het uur hiervoor sprak. Over een sloppenwijk op het water. Hoe, hoe, daar heb je ook prachtige luchtfoto's. Hoe, hoe creëer je die? Ja. Um, ja ik. Ik kom vaak natuurlijk op plekken waar het moeilijk is... om een vliegtuig of een helikopter te huren. Ja. In China is het, uh, het luchtruim eigenlijk overal military airspace. System. je mag geen luchtfotos, je mag geen vliegtuig huren of helikopter. En zo zijn er natuurlijk veel plekken. En ik was begin van het jaar in India met een groep van Harvard University de Kumbh Mela aan het fotograferen. Dat is het grootste religieuze festival in de wereld. 100 miljoen mensen die zelf een stad bouwen. Een, tent, een tijdelijke megastad mm -hmm. voor zo'n 100 miljoen mensen. Gebouwd uit tentstokken en palen. En we hadden daar een helikopter van de overheid naar heel veel gedoe. Het uh, weten te organiseren met heel veel invloed uh, vanuit Harvard en alle mensen eromheen. En toen we het zouden gaan fotograferen, ze was het toch op het laatste moment geen foto's. Dus, dus. Nee, ik heb dat niet kunnen doen, dus ik kon me wel voor mijn kop slaan dat dat niet gelukt was. En ik dacht van, uh, dat kan ik me niet weer laten gebeuren. En ik zat er al een tijdje over te denken... Om dus je, er is nu een flinke ontwikkeling in de soort van drones en de yeah. afstand bestuurbare helikopters om zo, zoiets aan te schaffen. Dus ik had hier een bedrijf in Den Haag gevonden. Die maakte ze onder andere voor politie en voor allerlei industriële toepassingen. Die drones. En um, die konden er eentje voor me bouwen die, die ik helemaal uit elkaar kon halen. En dus in één grote koffer kon doen. Wow. En een goede camera onder kon hangen en uh, hoog de lucht in kon sturen. Dus, die uh, had ik besteld. En um, de eerste keer dat ik hem echt ging gebruiken was in Lagos... voor uh -huh. de school van Koenle daar in, in het midden van de lagoon. Ja, yeah, in het waterstadje. Uh, ja. Yeah. <laughs> ja, um, en dat was wel speciaal. Want er is één heel klein eilandje in het midden van die, uh, van die waterstad. En dat moest dus mijn helipad worden. <laughs> waar ik van op moest stijgen en van moest, um, op moest landen. Uh, Met deze drone. Met die drone. Ja. Ja. Ja. Maar daar zit je zelf niet in. Ik bedoel, nee, ik je, je blijft op de grond in. en je, ja. je bestuurt iets wat gaat. Ja. Ja. Maar hoe. Even, even voor je dat je dit verhaal ja. maakt. Hoe, hoe wordt er gereageerd als daar een, een witte man. in een, een van de armste buurten. van een, een, een, een drijvende slopwijk in Nigeria komt. en die, dat is op zich al. Een, een, een, natuurlijk een, een, iets wat de aandacht trekt. Wat gebeurt als die man een helikoptertje in elkaar zet dat boven die. Ja boven die wijk gaan zoomen. Hoe wordt er gereageerd? Je hebt veel bekijks. Dat heb je sowieso al in zo'n plek. Ja. Maar als dat gebeurt natuurlijk... iedereen kon met zijn bootjes naartoe peddelen. Ja. Dus uh, die hele dag... Uh, ja, uh, was een groot publiek ja. daaromheen aanwezig... wat je de hele tijd ook weg moet proberen te houden. Ja. En dat soort dingen. Maar ik had die helikopter... die was pas net klaar, want het uh, was speciaal gebouwd voor mij. Het was net de week voordat ik naar Lagos vertrok klaar. En ik had er twee keer mee geoefend, uh, les mee gehad. Ik kreeg hier een, uh, een dag uh, instructies en zo om hem te bedienen. Uh -huh. En um, ja, toen moest ik het daar in het midden van het water doen, in Lagos. Dus dat was wel speciaal. En dat werkte dus voor van geen kant. <laughs> um, ik had problemen. Ik, waarschijnlijk omdat zo'n hele wijk allemaal elektriciteit die uh, ja, zelf gemaakt is, uh, weet je, aan elkaar geknopt, al het licht, al het, alle elektriciteit die er is, staat de hele dag te knetteren. Generatortjes die staan te pruttelen en dat soort dingen. Maar je dat, moet wel op het lokale net elektriciteitsnet worden aangesloten. Nee, Hoeft er niet te worden aangesloten. Maar ik denk dat al dat die dingen interfereerden ja. met die helikopters. Een aantal keren die dag al verloor ik alle contacten, terwijl die er. 100 meter verderop in de lucht zweeft, en dan is het een ja, hele vliegende computer. En dan heb je al je spaargeld in je vliegende computer <laughs> ja. gestoken. Uh, een beetje wel, ja. En ja, dan verlies je het contact, kun je niks doen, en dan is de vliegende computer en die, die ziet dat zelf, en die komt dan zelf weer terug mm -hmm. op de plek waar die is geland. Als het goed is, maar de laatste is. keer. Ja, toen was het zo'n 100 meter verderop en ik kon weer niks doen. En toen begon hij op die plek heel langzaam automatisch te landen. Maar ja, dat was dus midden in het water. Dus daar verdween ze dus langzaam zo de plomp in, lagels in Met ja, de hele community die natuurlijk stond te kijken en stond mee te genieten. Van, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er met die rare witte man die hier zijn vliegende computer in ons water laat zakken? Ja. En toen? Nou ja, iedereen die er met zijn bootjes naartoe speelt bieden uh, en uh, probeerde op te vangen, maar dat ging natuurlijk zo snel dat dat niet het geval was en iedereen die het water in dook en na uh, twintig minuten had uh, één man hem eruit gedoken en die stond met een grote grijns, <laughs> die natte druipende droom <laughs> uh, die natuurlijk uh, rijp voor de schroot, schroot was, maar gelukkig gelukkig... Had, gelukkig hadden we de foto's nog. Hier heb je weer een goede foto ja, van gemaakt. Daar zijn we benieuwd naar. Die staat niet in je boek. Ja, die, de, of de foto, die, de uiteindelijke foto is die foto van de school. Die staat ja. in het boek. Maar deze man die jou gezonken Nee, die, die staat niet in. Die buitengoede uit, uit de Nigeriaanse drek haalt, die, die staat er niet in. Ik ben er wel benieuwd naar. Um, we gaan um, nog even uh, je project in. En we schieten weer de wereld over. En, en we gaan naar week. 39, een andere foto die je volgens mij ook met die drone hebt genomen. We zijn dan in San Menxia, China. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord, maar er wonen daar miljoenen mensen onder de grond. Ja, dat is ook weer zo'n ongelofelijke plek. En ook weer een manier van bouwen die heel specifiek voor zo'n plek is. Um, dit is uh, in de buurt van Xi'an, in het uh, noordwesten uh, van China. Uh, echt countryside ook. En de laatste tellingen in dat gebied zijn van rond het jaar 2000. Waar de schattingen waren dat zo'n 40 miljoen mensen daar onder de grond woonden. En dat zijn dus een Chinese courtyard, uh, huizen, een, uh, een grote binnentuin eigenlijk. Uh, maar die is niet op... Op het uh -huh. uh, maaiveld gebouwd, maar die is uitgegraven in de grond. Uh -huh. En mensen die dus letterlijk zeggen: van ja, we waren arme boeren en we hebben nooit geld gehad om iets te bouwen. Dus de meest logische stap voor hun was om het gewoon uit te graven. En dat kon daar in die buurt of in, op dat, in dat gebied. Het is een hele zachte soort kleigrond. Dus het is makkelijk te bewerken, maar het blijft ook goed, het st blijft stabiel. Uh -huh. En dan zie je dus. Uh, ja, ook weer met dat perspectief vanuit de lucht. Wat voor mij heel belangrijk is om dat verhaal ook weer te vertellen. Uh, zie je plotseling dat hele landschap wat dus helemaal bewerkt is. En waar, waar je al die huizen eigenlijk uitgegraven in de grond ziet. Uh, en dan dus alle kamers die steken in. Alle muren eigenlijk weer de grond in. Uh, ja het zijn als het ware eigenlijk vierkante kuilen. Hè, die, ik probeer dan eens het beeld een beetje te voor de, voor de luisteraar, vierkante kuilen in de grond. Uh, en, een en die gaan een soort diep. meter of acht diep. Ja. En die gaan dan weer in een soort zachte kleigelt. En, en, en vanuit die kuil heb je eigenlijk een soort voorgevels... van de verschillende huizen die daaraan liggen. Ja, eigenlijk in iedere muur, iedere wand van die kuil... zitten één of twee kamers die een meter of acht, tien eigenlijk de grond ingaan. Hoe was het binnen? in die huizen? Um, vrij aangenaam. Het is een, vochtig? Uh, het is een beetje vochtig, maar het is een gebied... wat een vrij extreem landklimaat heeft. Dus winters heel koud, zomers heel warm... En ja, je zit daar onder de grond, dus het is een hele stabiele temperatuur. Ja. Zomers niet te warm, winters niet te koud. Maar als een gastvrij, de ondergrondse en, ja, Chinezen. Zeker. Ja. Dat is ongelooflijk. Spijk spijkerbroeken en westerse t-shirts en McDonald's. Je, je ziet het nog wel ook langzaam binnencijpelen. En ja, je ziet ook op dat soort plekken, weet je wel, plotseling uh, dat het dwars door zo'n uh, woning een snelweg wordt gebouwd. En uh, ja, het. Uh, de westerse invloed die komt ook op dat Direct soort plekken op. binnen. Maar voor mij is het ook belangrijk niet alleen maar de, de pure authenticiteit uh -huh. te laten zien. Maar ook hoe dat soort plekken nog steeds een soort plek verdienen eigenlijk in een moderne samenleving want je ziet er huizen kom je binnen en er staat ook de flatscreen tv en de ijskast en uh, de, uh, de xbox en alles uh, staan er ook maar die mensen die wonen nog steeds op die plek en het, ja. uh, voor hun is het nog steeds een totale normal. Um, en een gemeenschap weer en een gemeenschap, zeker. Echt? Ja, ja. ja. Uh, weet je, wel, mensen die ook allemaal samenwerken, zo'n huis bouw je niet, graaf je niet in je eentje uit. Dus uh, je haalt al je familie en vrienden erbij. En dan ga je een week staan graven en je geeft iedereen je kommetje reis. <laughs> dan heb je een huis en uh, geen aannemers, geen overheid en uh, uh, niemand die zich er verder mee bemoeit. En toch nog even voor het beeld, je komt eraan met je koffer, want daar leef je uit. Je, je maakt een dag contact. Je bent, zijn er hotels? Of, of ga je, logeer je bij mensen? Hoe, ga je, hoe, hoe ziet een week, als, als dat jouw week 39 was... Wat, welke week was het? Hoe ja. ziet je week eruit? <laughs> um, in China is toch eigenlijk nu... Um, met die waanzinnige urbanisatie van China... zie je dat eigenlijk overal in China... wel op twee, drie uur rijden een hotel uh, te oh ja. vinden is. Dus um, uiteindelijk... Ik, dan zit je daar niet veel bij mensen thuis. Het is me wel eens overkomen dat je gewoon daar uh, overnacht... maar meestal uh, ga je toch wel naar een hotel weer... en je bent er met een, ja, een translator en een driver en zo. Ja, ja, ja. Um... Maar het is wel fascinerend om de hele tijd die waanzinnige verschillen te zien. Van de volgende dag sta je voor een zaad die in Guangzhou in het zuiden van China is gebouwd... met de meest moderne ja. uh, bouwmethode. Hoe ziet de agenda van deze week eruit? Weet je die uit je hoofd? Uh, het is, deze week is eigenlijk redelijk rustig. Ik ben een weekje in Europa, redelijk in de buurt. En wat betekent een week in Europa? Nou, We hadden gisteren de um, opening dus in Duitsland. In Duitsland? Um, eergisteren kwamen we terug uit Boston, waar ik een dag was. En daarvoor een paar dagen in Miami voor de opening van uh, Art Basel, Art Miami. Uh -huh. Een kunsttentoonstelling. Um, en uh, ik ben morgen hier nog in Amsterdam. Overmorgen naar Slowakije. Dan even naar Zwitserland. dus is allemaal nog redelijk in de buurt. En wat gebeurt er de week daarna? Weet ik nog niet. Je, dat is dat... Uh, ook een beetje het probleem als je met architecten werkt. Het zijn de slechtste planners. Sorry. Dat je een week, maar de kans dat jij een week niets doet, is niet zo aanwezig. Is niet zo groot, nee. Maar je week, weet pas op het laatst altijd... wat er gaat gebeuren, dus? Meestal wel dingen dit. Uh, als je de soort, het opdrachtwerk wat er zo tussen zit... dat zijn dingen die altijd eigenlijk verschuiven omdat het gebouw toch nog niet klaar is. Of mensen er nog niet in wonen of er gebeurt of dit of dat. Of dus een de last minute boek je een of... ticket en, en dat zou naar China kunnen zijn. Dat zou Zuid-Amerika, ja. alles kunnen zijn. Altijd, ja. En, en, en uh, zijn er kerstdagen en, en oud en nieuw pauzes bij jou? Of maakt het allemaal niets uit in deze... Um. Ja, je bent, vaak, je bent zo vaak op bijzondere plekken... en soms ben je er een paar dagen extra als er iets uitvalt of er ja. verandert iets. Ik weet nog niet waar ik met kerst of oud en nieuw ben. Er liggen nu drie opties, wat geloof ik, tussen China, uh, Zwitserland, Vals... en uh, uh, uh, uh, Haiti was er ook nog. Ik weet niet, er was nog iets ja. anders ook. Maar het, wordt, het, wordt, het wordt weer geen saaie kerst voor jou, Ivan Baan. Ja. Um, na uh, bijna twee uur met je over de wereld te hebben gereisd. Uh, wat ik me afvraag... je komt, zoals eerder gezegd... Op, in, de, in de, de meest snel uit elkaar barstende metropolen... met miljoenen mensen in China en in Brazilië... Uh, of Zuid-Amerika. Uh, de allerrijksten in New York... beweeg je tussen de allerarmsten in Nigeria. Dunbevolkte gebieden. Gebieden waar mensen letterlijk bovenop elkaar wonen... zelfs op... Bovenop de afvalbergen wonen. Krijg je na acht jaar zo uh, over de wereld heen... ...racend en hoppend, zoals bijna niemand doet. Dan moet je op een gegeven moment een, een soort mensbeeld van de wereld... ...de, de mens op aarde gaan creëren. Hm. Gemeenschappelijkheden tussen al die mensen... ...op al die sterk uiteenlopende plekken. Heb je zo'n beeld van de mens? Um, ja, het is fascinerend om te zien hoe mensen zich kunnen aanpassen aan situaties. En, en een eigen leefomgeving maken. En wat, wat men normaal vindt. Wat, uh, wat, is je, wat mensen nodig hebben en een soort normaal, om een soort normaal leven te, te leiden. En dat, die verscheidenheid daartussen, die is fascinerend om te zien. En altijd weer uh, nieuw om te zien. Waar verbaas je je het meeste over als je... Deze reizen maakt uh, over, de over het aanpassingsvermogen wat je ziet. Nou, wat wat uh, uh, bijzonder is met het zoveel reizen en zoveel indrukken, dat je komt op zoveel plekken, kom je eigenlijk nieuw. En uh, met een nieuwe blik stap je weer binnen. Dus daardoor ben je ook sta je heel open eigenlijk voor alles wat er om, om je heen gebeurt. En dat helpt op een. Uh, uh, bijzondere manier ook de fotografie om dingen vast te leggen. Ik heb meer moeite om een uniek beeld hier in Amsterdam of op een plek te maken, okay. waar uh, wat voor mij mijn normaal is, dan jij ja, iemand anders zijn normaal vast te leggen. Ja. Um, wat me opvalt als ik door je werk en door de enorme hoeveelheid beelden die je verzameld hebt over heel de wereld, um, of je nou in gebieden bent nou ja, waar het, waar het er meer zoals bij ons enigszins geregeld aan toe gaat. Of naar al die gebieden waar je geweest bent vlak na een ramp. Of toevallig tijdens een ramp. Wat je vertelde over Japan of de orkaan in New York. Het lijkt altijd alsof je, um, of het, je lukt beelden te maken die iets hoopvols hebben. Um, gemeen, iets gemeenschappelijks. Mensen die bij elkaar komen en er maar het mooiste van maken. Terwijl de bergen afval op de achtergrond liggen of de rampen van de ramp van de aardbeving nog niet hersteld. Dus de puinhopen ja. zitten mensen min of meer toch alweer trots... met een aangehaakt tafeltje of geschilderd muurtje erbij. Ja, dat is denk ik ook het bijzondere van architectuur. en ja, Een visie hebben over een bepaalde omgeving. en wat, Of dat nou een architect is of een, iemand die zelf iets voor zichzelf bouwt. Daar zie je overal eigenlijk datzelfde in terugkomen. Dat, eh, er is natuurlijk een enorme ja, een soort toekomstvisie voor nodig, ook om als architect te werken, maar ook ja, iemand die zelf zijn leefomgeving bouwt. En dat is fascinerend om te zien en dat probeer ik in mijn werk ook vast te leggen. Dus er is zeker dat, ja, op al die plekken eh, zie je mensen die er het beste van proberen te maken. Maar dat is ook jouw blik, want de documentairemaker, de fotograaf is, is nooit geheel objectief. Er zou iemand op de Plekken die, waar jij reist, met een camera kunnen ja, je reizen. Een, die een, een, een, verhaal van een ander verhaal zeker. vertelt. Ja. Je vertelt een behoorlijk positief optimistisch verhaal ja. eigenlijk waar je ook komt. Ja. Nou, dat is wellicht ook door ja, mijn interesse in, juist om het allemaal in een soort uh, in die bebouwde omgeving, in de urbanisatie en dat soort dingen te plaatsen. En ik denk, uh, ja, op dat gebied gebeurt er zo waanzinnig veel op het moment over de hele wereld. Uh, dat is fascinerend om te zien. Ga je ooit ergens uh, je settelen? Ben je ooit uitgereisd? Je bent nu al acht jaar als een waanzinnige de wereld over aan het reizen. Gaat het stoppen ooit? Um, nog geen plannen, ik weet het nee? nog niet. Maar misschien ben ik op een gegeven moment er wel klaar mee, maar dat zie ik nog niet snel gebeuren. Nee, nee ik kan me voorstellen. Je leeft een uitermate uh, spannend avontuur. Stel nou dat, je toch, uh, dat, er op een dag, dat er een dag komt dat je niet meer voortdurend van vliegveld naar vliegveld en hotel naar hotel wil. Dat je de koffer uit gaat pakken. Waar op aarde zou dat kunnen? Um, ik weet niet. Ik heb wel een aantal van die plekken die uh, voelen als thuiskomen. Zoals Amsterdam of New York of Tokio. You know, al die plekken ben, ben ik nu zo vaak geweest of, of ik ben er opgegroeid. Dat uh, voelt allemaal als thuiskomen. Ik denk niet, ik zal, zal het moeilijk hebben als ik niet, überhaupt niet meer kan reizen. Maar ik denk dat het hier en daar een kleine plek wordt waar, waar ik weer een soort vestiging maak. Kan je misschien nog, um, nu we het over New York hebben, een stad die veel terugkomt in je werk, de foto beschrijven uh, die je daar hebt gemaakt na de orkaan? Toen het licht uit was in Manhattan, oh. een klein kraampje met licht. Uh, in een donkere straat. Die, die, die prachtige foto, kan je hem beschrijven? Ja, um, ja je hebt hem hier voor je. Die, um, dat was een waanzinnig moment. Want dat was ja, die dagen dat ik daar dus was de elektriciteit uit was. En dan ben je in zo'n grote megastad. En het is doodstil op straat. En enkele auto die rondrijdt, maar het is... Doodeng ook om te rijden. Ik reed er ook. Maar uh, er is geen licht. Uh, uh, uh, traffic lights. Niks werkt natuurlijk meer. En dan zie je plotseling op, de, op een uh, straathoek een hotdog karretje staan. Ja, die man die probeert er toch nog wat van te maken. Toch nog iets uh, te verkopen. Dus die heeft zijn hotdog kraampje wat altijd werkt op ja, een accu. Dus hij had geluk. Uh, alle... Um, uh, de Prada-shops en alles, die moesten dicht... ...maar zijn hotdog-kraampje kon nog open blijven. En die staat daar gewoon zijn hotdogs te verkopen. En ja, dan zie je toch ook mensen die passen zich aan. En ja, hij had een geweldige week. Alle restaurants die waren dicht, maar hij kon zijn hotdogs verkopen. En in een verder desolate straat staat om dat hotdog-kraampje... ...staan een paar mensen met elkaar samen. Ja, ja. Misschien wel een echt Ivan Baan beeld... Ja, nou ja dat, dat was de, plek, de enige plek waar, waar die mensen wat te eten konden krijgen. Winkels waren dicht, ja. restaurants waren dicht. En dat wordt dan weer een centrale, unieke plek. Ivan, dank dat jij um, al die unieke plekken... die jij uh, gezien hebt met ons wilde delen, twee uur. Ik wens je heel erg veel geluk, plezier... en ben stiekem jaloers op, de, op alles wat jij nog voor de boeg hebt... en al achter ja. de rug hebt. Dank voor je komst dank naar Casaluna. Ja. Um, ja. Wilt u nou wat zien van Ivan? Dan moet u naar www.iwan.com i a n En daar staan allemaal links en dingen. Ook zijn laatste tentoonstelling in Duitsland kunt u bezoeken. Casaluna gaat uh, de luiken sluiten. Uh, morgen zijn we weer terug. Ik wens u een uh, hele goede nacht. Dag.